7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Syrische oppositie meldt bombardementen bij Damaskus. Utrecht erkent gebrekkige informatievoorziening asbest... en Belgisch protest tegen Olympische fakkeldragen.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 De Syrische opstandelingen melden ook dat het in het noordwesten duizenden militairen van het regeringsleger op weg zijn naar Aleppo, waar opstandelingen een offensief zijn begonnen. De regeringstroepen zouden met geschut oprukken vanuit de provincie Idlib. De gemeente Utrecht erkent dat de informatievoorziening over asbest in de wijk Kanaleneiland eiland beter kan. Niet alleen bewoners, maar ook politiemensen klagen erover dat ze slecht op de hoogte zijn gehouden door woningcorporatie Mitros en de gemeente.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 De lokale burgemeester praat vandaag met gemeenteraadsleden van Utrecht over het asbestprobleem in Kanale -eiland. De gemeente, de woningcorporatie en de arbeidsinspectie werken aan een plan om de flats waar asbest is gevonden te saneren. En als dat plan klaar is, wordt ook duidelijk wanneer de ruim 300 bewoners van de ontruimde flats weer naar huis kunnen.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 Iedere zomer begint ongeveer de helft van de Groenlangse Ijskap te smelten. Het meeste water bevriest weer en een klein deel stroomt in zee. Uit onderzoek blijkt dat het extreem snelle smelten van het oppervlakteijs... eens in de 150 jaar voorkomt. Volgens NASA komt dat ongeveer op tijd. Pas als het volgend jaar weer voorkomt, moeten we ons zorgen maken, zegt NASA. De Indiaanse zakenman Lakshmi Mittal draagt morgen de fakkel van de Olympische Spelen, een stukje door Londen. En Belgische metaalvakbonden zijn daar kwaad over. Mittal is topman van staalbedrijf ArcelorMittal. Onlangs besloot hij de hoogovens in luik te sluiten, en daardoor raken 3000 Belgen hun baan kwijt. Om te protesteren tegen de fakkeldrager hebben de metaalbonden een brief gestuurd naar IOC-voorzitter Rogge, ook een Belg. Ze schrijven daarin dat metal niet in aanmerking zou mogen komen om de fakkel te dragen. Ten meer daar in het charter van de Olympische Spelen het principe is opgenomen dat iedereen sociaal verantwoordelijk moet zijn. Metal is de sponsor van The Orbit, de 115 meter hoge uitzichttoren in het Olympisch Park in Londen. De Amerikaanse acteur Chad Everett is overleden. Hij speelde 40 jaar lang in tientallen films en series. Everett was vooral bekend van zijn hoofdrol in de serie Medical Center uit de jaren 70. Daarin speelde hij Dr. Joe Gannon. Hij had veel rollen in series en films die ook in Nederland te zien waren, zoals Murder, She Wrote, Melrose Place en Mulholland Drive. Vaak vervulde hij een gastrol. Chad Everett overleed aan longkanker. Hij was 75 jaar.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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is woensdag 25 juli. In Utrecht is er politieke commotie. De gemeenteraad komt vanavond bij elkaar over het asbest op Kanalen eiland Eurocrisis treft ook landen buiten Europa. Australië ondervindt problemen. Gaan we zo over praten. En de burgeroorlog in Syrië wordt steeds heviger. Damascus en Aleppo liggen onder vuur. Uit de voorstad van Damaskus komen berichten over een bombardement door het Syrische regeringsleger. De stad stadstal is volgens opstandelingen beschoten met zware artillerie. En ook in Aleppo duurt de strijd voort. Opstandelingen melden dat duizenden militairen van het regeringsleger op weg zijn naar de stad.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 and their fear is that reinforcements will head from downtown Aleppo. Opstandelingen proberen met barricaden het district te beschermen. Ze zijn bang voor versterkingen van het Syrische leger dat nog posities bezet heeft in de stad. Volgens een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties is het behouden van Aleppo en Damascus essentieel voor het regime van Assad. The Syrian government is understanding that the two cities Aleppo and Damascus is the most important cities and if they lose these cities will it's mean the end of the regime so they are trying to keep alipo under the control in any way and they're doing everything possible to keep this city because it's the economic important city for the Syrian government. Als we deze steden verliezen, dan zijn ze verloren, vertelt de VN woordvoerder. Daarom zullen ze er alles aan doen om ze niet uit handen te geven. Belangrijkste Syrische generaal heeft voor het eerst sinds hij is gevlucht naar Turkije een verklaring gegeven. Manaf Tlas vluchtte twee weken geleden uit Damascus En hij roept op tot eenheid onder de opstandelingen. Onze revolutie moet één zijn om de corruptie en de tyrannie te verslaan... en niet verdeeldheid te zaaien, al dus de overgelopen generaal. Het is bijna negen minuten over zeven.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 Uh, dat heeft ook een naam, dat heet de Dutch Disease, dat... de Nederlandse ziekte. En die hebben we te danken uh, uh, dat nou aan nou de verkoop van de aardgas. Ja, die, uh, we hebben ooit natuurlijk in Nederland heel veel aardgas gehad. Uh, toen we dat verkochten leverde dat heel veel geld op. Maar ook een hele sterke Nederlandse gulden destijds. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat onze exportsector en onze productiesector uh, behoorlijke klappen hebben opgelopen. Nou dat gevaar dat speelt zich op dit moment eigenlijk ook af hier in Australië. Er is sprake van um, ja, dat die Dutch disease ook hier de kop opsteekt. Ik sprak toevallig afgelopen week de staatssecretaris van uh, Handel. En ja, die was zich er wel van bewust. Maar ja, zei hij ook van ja, dit is misschien wel een uh, kans... die we maar één keer in ons leven krijgen. Dus het is ook wel een klein beetje de prijs die, die we daarvoor moeten betalen. Ja. Uh, je hebt het over een kans. Uh, dat klinkt helemaal heel positief. Maar heeft Australië ook verder last van uh, de eurocrisis? Uh, ik denk dat Australië op dit moment weinig last heeft van de eurocrisis. Dat komt natuurlijk omdat zij hun steenkool en hun ijzererts... vooral exporteren naar China en naar India. En uh, ja, in die landen gaat het goed. Dus Australië heeft eigenlijk wat minder te maken... met de crisis die in Europa speelt. Maar tegelijkertijd is het misschien ook een klein beetje uitstel... van, uh, ja, van, dat, van een neergang. Omdat de Chinese economie, ja, die exporteert veel... die maakt natuurlijk de dingen die wij in Nederland allemaal in de winkel zien... En als de vraag in Europa afneemt, nou ja, dan zullen ze in China natuurlijk ook minder steenkool en ijzer nodig hebben. En zullen de Australische mijnen dat ook gaan merken en dus ook de Australische economie. En we hebben natuurlijk in, uh, in Europa een beetje het gezegde dat als Amerika niest, dat Europa dan griep krijgt. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat uh, Australië misschien wel een beetje in dezelfde relatie zit, dat als China straks moet niezen... Dat Australië misschien wel een, beetje, een klein beetje ziek wordt. Ja, het is een medisch gesprek geworden over Nederlandse ziektes. En over ziekte laten we zeggen, verkoudheid die over kan slaan in een griep. Dankjewel, Robert. Ganezen in Nederland die staan stil bij het onverwacht overlijden van hun president. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten.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 I'm looking do those things to me it's more the way you really mean it when you tell Dat is nog eens lekker wakker worden. He. Met de Moody Blues, questions, 10 minuten voor half acht. Voor de vierde dag op rij mogen 300 inwoners van de Utrechtse wijk Kanale-eiland hun huizen niet in. Tijdens de renovatie van een aantal woningen werd vorige week asbest aangetroffen. Om 11 uur vanochtend komt de Utrechtse raad in spoedzitting bij elkaar om te praten over de situatie op Kanale-eiland en over het optreden van de gemeente zelf. En ze zijn er nu al wakker voor. Arjan Kluiver is van uh, D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u straks allemaal weten van de lokale burgemeester Nou, de belangrijkste zaken die hebben betrekking op de bewoners nu. Er zijn heel veel vragen die nog gesteld moeten worden. Over verantwoordelijkheden, en aansprakelijkheden, dat soort zaken. Nu gaat het er wat mij betreft vooral om. Eh, kunnen de bewoners zo snel mogelijk terug en veilig terug? Eh, hoe worden hun kosten vergoed? Wat voor risico's hebben ze nou gelopen? En het allerbelangrijkste is, eh, hoe is het met de communicatie gaan? Hoe wordt er gecommuniceerd met ze? Eh, wordt er gecommuniceerd ook in een taal die ze begrijpen? Dat hebben ook een kanalen-eiland. En uh, dan moet je even over principes heen stappen en gewoon ook in de Turks en Marokkaans met ze communiceren. Dat zijn een aantal vragen die nu in elk geval gesteld moeten worden. Ja, dan zijn dat uh, aan de ene kant praktische vragen, aan de andere kant zijn dat natuurlijk ook politiek geladen vragen. Ja, ja dat klopt. Ja. Houdt u dat een beetje uit elkaar of houdt u het vandaag vooral praktisch? Of komt u vandaag ook al toe aan een politiek oordeel? Nou, wat ik, wat ik wel belangrijk vind vind is om in elk geval wel de wethouder mee te geven of de loco-burgemeester in dit geval... Uh, uh, waar het debat na de zomer over moet gaan... wanneer we het over die, die politieke uh, uh, vraag hebben... Die, die gaan over verantwoordelijkheid. En, uh, dus ik zal die vraag wel stellen. Tegelijkertijd snap het ook wel dat die antwoorden misschien nu nog niet allemaal beschikbaar zijn. Ja, eigenlijk wilt u op dit moment dat het zo snel mogelijk goed geregeld wordt. Dus dat de mensen snel informatie krijgen en dat ook helder wordt hoe het met die schadevergroening eh, zit. En daarna ja. wilt u pas eigenlijk echt ingaan op de vraag of het allemaal wel zo goed is gegaan. Ja, daar hebben die bewoners nou natuurlijk niks aan. En uh, uh, uh, dat wij daar politiek heel moeilijk over willen doen. En dat is wel onze taak om daar politiek heel moeilijk over te doen. Maar nu... Nu moeten we zorgen voor de bewoners. Ja, maar misschien stellen die bewoners ook wel op prijs dat u op dit moment ook politiek heel moeilijk doet? Um, kan ik kan ik me voorstellen. Um, en, en zoals gezegd, die vragen die zullen ook wel gesteld worden. Um, maar die antwoorden, ja, die heb je nooit zo snel praten. We hebben een feitenrelaat van de wethouder gekregen van wie deed wanneer wat. Maar dat feit helaas is nog heel beknopt. Dat, dat moet veel dieper en veel uitgebreider. Nou ja, er zitten uh, een aantal dingen in die natuurlijk... Uh, in ieder geval voor de buitenwereld heel raar zijn. Dat dan aan de ene kant je er helemaal niet meer in mag... en aan de andere kant wordt er een persconferentie gegeven... waarin de deskundige zegt dat het eigenlijk wel meevalt. Maar goed, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, je hebt natuurlijk met de asbest heb je allerlei protocollen. Het risico is vaak heel klein. Maar er is wel risico en dan neem je het zeker wat onzeker. Dat kan ik me wel voorstellen. Wat ik veel gekker vind... Uh, uh, ...waardoor wa ik wa wa wa denk dat heel veel van de chaos is ontstaan... ...is, is het niet een beetje het plaatje dat ik heb... ...is dat de woningbouwvereniging Mythos uh, een, ...een behoorlijke puinhoop op de stoep van de gemeente heeft gelegd... ...en uh, dat er toen plotseling geëvacueerd ge ge ge moest worden. Ja, dat er dan dingen fout gaan, dat snap ik ook wel. Dat mag niet, dat moet niet, dat had de zwarte gemeente voorbereid moeten zijn... Uh, ...maar ik snap het ook wel een beetje. Ja, het lijkt een beetje op het zwarte pieten. Wie heeft de schuld, Mythos of de gemeente? Nou ja, uh, die, die vraag die ligt Er zijn gedeelde verantwoordelijkheden of gescheiden verantwoordelijkheden juist... Um, uh, maar wie heeft die verantwoordelijkheid op de goede manier opgepakt? Dat, dat is wel de politieke vraag. Uh, een van de politieke kernvragen die, die eronder ligt. Ja, Los van uh, het oordeel over de lokale burgemeester die uh, heeft het in ieder geval wel opgepakt. Maar dan heb je ook nog een echte burgemeester, burgemeester Alain Wolfson. Die is op het moment aan het fietsen in uh, Engeland en die is niet teruggekomen. Uh, had hij terug moeten komen? Wat ik erover kan zeggen, als ik burgemeester was geweest, ben ik gelukkig niet was ik teruggekomen... Daarnaast vind ik dat uh, wethouder Isabella het uh, zo goed als zo waar dat gaat goed heeft opgepakt. Redelijk stabiel en uh, hij, heeft het, nou, hij werkt er hard aan. Met fouten, uh, absoluut, maar wordt er wordt aan gewerkt. Uh, ik denk dat we uh, de burgemeester nog wel eens zullen vragen: waarom heeft u nou die, die afweging gemaakt? Uh, of het verwijtbaar is op dit moment, weet ik niet. Ik had een andere afweging gemaakt, dat wel. Ja, maar dat is natuurlijk ook weer de politieke vraag die erachter zit. Ik bedoel, eh, iedereen maakt misschien wel een andere uh, afweging in bepaalde situaties. Maar in de politiek gaat het erom of het uiteindelijk verwijtbaar is of niet. Ja, nou, op, op het moment dat je goede uh, loco burgemeesters die, die, die worden opgeleid om ook dit soort situaties te doen. Um, uh, ja, kun je als burgemeester zeggen, van, nou, ik heb vertrouwen in mijn collega's. Uh, ik ben ook even vakantie toe, dus ik, uh, ik ben op vakantie. Ik had het niet gedaan. Nee, nou, dat is een helder standpunt. Goed, het is ook helder wat er vandaag gaat gebeuren... en er komt daarna nog een politiek debat. Meneer Kleuver, dank u wel. Fijne dag. Welk. Ghanese president John Atta Mills die was al enige tijd ziek. Maar zijn overlijden gisteren kwam toch nog onverwacht. Ghanese partijgenoten van de overleden president in Nederland... die treurden om het verlies. Verslaggever Roel Pauw sprak met hem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 To the in the And so this is is legacy that he's he's a Voor ons, uh, ja, je zou kunnen zeggen de nieuwe generatie politici is hij een uh, legende. En we zijn blij met de erfenis die, die hij uh, heeft achtergelaten. Hij was een uh, goed voorbeeld van een goede democratische leider van Afrika. Wat gaan jullie nu doen als Nederlandse afdeling van de National Democratic Congress, nu hij is overleden.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 Ja? Heel erg, ja. Heel erg. We gaan hem echt missen. De bijdrage was van verslaggever Roel Pauw. Het ging dus over het overlijden van de Ghanese president John Mills.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 Radio 1, het NOS-journaal. Regeringsleger op weg naar Aleppo, zeggen Syrische opstandelingen. En bewoners van Kanalen eiland noemen de communicatie over asbest gebrekkig. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In het noordwesten van Syrië zijn duizenden militairen van het regeringsleger... op weg naar de stad Aleppo. Ze trekken op met zwaar geschut, zeggen opstandelingen tegen persbureau Reuters. Opstandelingen zouden de achterhoede van de troepen van Assad hebben aangevallen. Of daarbij slachtoffers zijn gemaakt, is niet duidelijk. Om Aleppo is deze week hevig gevochten. Op beelden van de stad zijn verwoeste straten te zien. En er zijn al meer dan 100 mensen omgekomen. Volgens een correspondent van de BBC is de grootste stad van Syrië de afgelopen dagen door gevechtsvliegtuigen gebombardeerd. air and strafing the ground. A mark of how desperate the government's become. Het zou dus voor het eerst zijn dat gevechtsvliegtuigen zijn ingezet in Aleppo. Er wordt ook in Damascus nog steeds hevig gevochten. De voorstad Tal is volgens opstandelingen beschoten met zware artillerie. Bijna elke minuut zou er een inslag te horen zijn geweest. En over het aantal slachtoffers is nog niets bekend. In Tal wonen ongeveer 100.000 mensen. En in Hama zouden regeringstroepen ongeveer 30 moskeebezoekers hebben gedood. Militairen zouden in het gebedshuis in het wilde weg om zich heen hebben geschoten. Bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland klagen dat ze slecht op de hoogte worden gehouden over de asbestsituatie in de wijk. En ook de politie noemt de informatieverstrekking gebrekkig. Agenten werden opgetrommeld om Kanaleneiland af te sluiten en te bewaken. Maar over de gevaren van dat asbest kregen ze niks te horen. Lokale burgemeester Isabella noemt dat vervelend en heel spijtig. Nou, u moet zich voorstellen dat er op zondagmiddag dat bericht binnenkomt dat er asbest is aangetroffen in de directe omgeving van de flat die het betreft.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 De Amerikaanse acteur Chad Everett is overleden. Hij speelde in tientallen films en tv-series, maar hij was vooral bekend van zijn hoofdrol als Dr. Joe Gannon in de serie Medical Center uit de jaren 70. Hij speelde in veel series en films die ook in Nederland te zien waren, zoals Murder, She Wrote, Melrose Place en Mulholland Drive. Chad Everett overleed aan longkanker. Hij was 75. Belgische metaalvakbonden zijn kwaad op het Internationaal Olympisch Comité. De Olympische fakkel wordt morgen een stukje gedragen... door de Indiase zakenman Lakshmi Mittal. Die is topman van een staalbedrijf. En hij besloot onlangs om de hoogovens in Luik te sluiten. 3000 mensen komen daardoor op straat te staan. En dus vinden de Belgische bonden het ongepast dat Mital met die fakkel een stukje door Londen mag lopen. In een brief aan IOC-voorzitter Rogge schrijven ze dat iedereen bij de Olympische Spelen sociaal verantwoordelijk moet zijn. En Mital is dat niet, vinden zij. De IOC heeft nog niet gereageerd op de klacht. En een bijzondere geboorte in Denver, daar heeft een echtpaar dat de schietpartij in Aurora heeft overleefd een kind gekregen. Dat is een jongen, Hugo heet hij, en hij en zijn moeder maken het goed. De vader ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Katie Medley escaped the rampage without injuries... and gave birth this morning to a baby boy named Hugo. Her husband Caleb, who was shot in the eye, is being treated in the same hospital. He is making some improvements, some small steps... But he is he's not anywhere near out of the woods. De vrouw was zondag uitgerekend... en de première van de Batman-film was het laatste uitje voor de bevalling. Christian Bale, de acteur die Batman speelt... is op bezoek geweest bij de slachtoffers van de schietpartij. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De eerste uren van de ochtend komen in het westen hier en daar mistbanken voor. Maar na zonsopkomst zullen die vrij snel verdwijnen. De dag gaat verder zonnig van start en de temperatuur loopt ook snel op. Halverwege de ochtend is het op veel plaatsen al 20 tot 22 graden. Nou, vanmiddag wordt het uiteindelijk 23 graden aan zee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 De NOS Het Radio 1 Journaal gaat u ook eens naar onze site www.nos.nl. Daar kunt u bijvoorbeeld een verhaal lezen over dat mobiele weerstation... dat afgelopen nacht door Arnhem en Nijmegen is gereden. Aan boord Duitse onderzoekers die een opdracht van de gemeente hebben... Gemeente of de stad goed afkoelt na een warme dag. Want door de klimaatveranderingen zal het de komende jaren in de steden... steeds warmer worden in de zomermaanden. En daar kunnen gemeenten nu al maatregelen voor treffen. Verslaggever Karin Alberts.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 Het werd zich in de nacht um, recht goed abkühlen. omdat we geen wolken hebben die de wärme terughalten. Dat betekent heißt, dat het minstens om um 10, 15 graden kelder wordt. Snachts komt Dan het zo 10 tot 15 graden in, af, in de in is de ervaring. Maar hier in de binnenstad zal dat toch een stuk minder zijn. omdat de gebouwen hun warmte langzaam gaan afgeven gedurende de nacht. Dat geldt voor de gebouwen, dat geldt voor de straatstenen, voor het asfalt. Dus het verschil tussen de stadstemperatuur s'nachts. en de temperatuur bijvoorbeeld op het platteland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 Daar zal je vandaag ook heel erg veel aan hebben. Want er wordt een enorm hoge zonkracht verwacht. Oftewel, het wordt ongelooflijk warm. Smeren schijnt te helpen. De verslaggever was van deze reportage, Karin Alberts. Dan gaan we het hebben over de Olympische Spelen? Vrijdag beginnen ze officieel pas. Maar officieus begint het vandaag al, want het voetbaltoernooi trapt af. De dames vandaag, de heren morgen. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Gio, uh, nou, Nederland doet niet mee, maar er doen wel wat uh, Nederlanders mee bij, uh, bij de mannen. Want uh, Pim van Beek is de coach van het Marokkaanse elftal... met wat uh, Nederlands-Marokkaanse uh, jongens erin. Uh, wie speelt er eigenlijk daar? Nou, er spelen toch een paar jongens die in de Nederlandse competitie gespeeld hebben. Bijvoorbeeld Noorden Amrabat speelt tegenwoordig bij Galatasaray. Uh, Zakaria Labiat, uh, die bij Sporting Lissabon speelt. Maar ook nog een paar spelers die in de Nederlandse competitie spelen. El Nawi van de Graafschap en uh, Nadja van PSV... Uh, en Verbeek natuurlijk, hè, ja. die uh, al een jaar of twee daar uh, de bondscoach is. En uh, ja, hij heeft het wel uh, gered, wat Nederland niet heeft gered. Hij heeft zich geplaatst ja, voor de die Spelen en, en daar telt dat. Ja. En, en hebben ze een goed team? Kunnen ze wat uh, potten breken? Nou, ze kunnen misschien verrassen. Ze hebben alleen de pech dat ze in een pool spelen met uh, Spanje. En nou ja, zoals je weet, hè, Spanje is uh, op ieder voetbaltoernooi... zo'n beetje waar ze uitkomen, uh, de grote favoriet. Zijn ze trouwens op de Olympische Spelen toch wel samen met een paar andere ploegen, hoor. Uh, onder andere Brazilië. Als je bij de bookmakers kijkt, dan, uh, dan zie je dat Brazilië daar toch echt uh, bovenaan uh, staat. Uh, Spanje natuurlijk, uh, Uruguay, uh, misschien wel uh, Groot-Brittannië... want die hebben toch een paar hele aardige uh, dispensatiespelers. Je moet je voorstellen, de spelers moeten jonger zijn dan uh, 23. Maar dispensatiespelers, dan mogen er drie meedoen, die zijn wat ouder. En dan spelen Ryan Giggs van Manchester United mee bij de Engelse. Craig Bellamy, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat zijn toch wel spelers waar je voor naar een stadion komt. Dat zijn jongens die hun sporen verdiend hebben in ieder geval. Ja. Goed, dat is het voetbal, dat, dat begint al uh, vandaag, want anders zijn ze niet op, op tijd uh, klaar. Zijn er trouwens meer sporten die al voor het officiële begin beginnen? Ja, er zijn meer sporten. En, en, en er is ook wel een, een, een grappig verhaal eigenlijk te vertellen. Uh, handboogschieten, dat begint op vrijdag al. Vrijdagochtend, nog voordat die openingsceremonie moet beginnen. Twaalf uur ervoor, om negen uur s ochtends. En dat doet ook een Nederlander aan mee, uh, Rick van der Ven. En het vreemde is, uh, hij kan niet uitgeschakeld worden. Dat is in ieder geval één prettig, uh, prettige bijkomstigheid. Want stel je toch eens voor, je mag meedoen aan de Olympische Spelen... en voordat de opening is geweest, lig je er al uit. Uh, dat dus niet. Maar stel nou dat hij een Olympisch record schiet, hij zegt zelf, maar die kans is niet zo groot. Uh, maar stel dat hij een Olympisch record zou schieten, dan telt dat niet, omdat de Spelen officieel nog niet zijn begonnen. Dat is toch een rare, ja, een rare raar, bug in de regelingen maar, daar. Maar hier wat een raar verhaal. Waarom doen ze dat dan op vrijdagochtend en niet op zaterdagochtend, als het wel allemaal officieel is begonnen? Ja, ik denk dat het toch allemaal te maken heeft met, uh, met, met, met, met het volzitten van het schema die Spelen. Het is natuurlijk één grote puzzel om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Uh, ga maar even na, uh, tweeënhalve week, dan is het gewoon helemaal weer voorbij. In al die takken van sport. Dus er zijn sporten. Net als dat voetbal wat dan vandaag trouwens bij die dames begint en morgen bij die mannen. Er zijn gewoon sporten ja, die moeten gewoon iets eerder beginnen want anders komen ze niet op tijd klaar. En, en bij dat handboogschieten gaat het om de plaatsing. De deelnemers moeten een aantal pijlen. Het zijn er nogal wat hoor. 72 schieten. En dan weten ze precies uh, wie uh, uh, het hoogst geplaatst is en, uh, en, en wie onderaan geplaatst staat. Goed, dat zijn de feiten vooraf. Uh, nou ja, de vragen die leven, ook bij de luisteraars, uh, die hebben we ook nog. Uh, en een van die vragen die elke keer terugkomt is van, wat verdienen we nou eigenlijk? Wat verdient een Nederlandse atleet als die een medaille verovert? Mooie, echt een Nederlandse vraag. Het uh, want ja, het ook Olympische een Spelen, een je doet het... Ja, natuurlijk. Maar je doet het natuurlijk voor eeuwige roem. Als je olympisch kampioen bent of dat een olympische dat. medaille pakt... dan tel je voor uh, heel wat jaren tel je nog mee. Maar ze krijgen inderdaad een bonus van NOC en NSF, de Olympische Sportkoepel. Een individuele sporter die krijgt 30.000 euro voor een gouden medaille. Uh, dat klinkt heel veel trouwens hoor. Maar uh, daar moet wel nog belasting over betaald worden. Uh, 22.500 euro voor een zilveren medaille en 15.000 voor brons. Dat zijn individuele sporters. Maak je deel uit van het hockeyteam of van een ander team... dan krijg je 11.000 euro voor goud, 8.000 voor zilver en 5.000 voor brons. En uh, welk belastingtarief gaat er overheen? Ja, en dat en hangt ervan af wat ze volgens mij voor de rest verdienen. Hè? Oh, ja, Bedoel, ja, het als, wordt meegenomen. Als ze er een ja. beetje boven komen, dan wordt het gewoon 50 ja, Of 51, ja, ja. geloof ik zelf. Flink aftrekposten verzamelen, dat is, uh, dat is de crux. Zo is dat. <laughs> Gio, dank je wel. Tot morgen. Tot morgen. Wat gaan we straks doen? Aleppo, de tweede stad van Syrië, is het nieuwe strijdtoneel. We vragen ons af hoe belangrijk die stad eigenlijk is voor Syrië en voor de president. De Radio 1 Sportzomerbus. En die Radio 1 Sportzomerbus rijdt de hele zomer door het land op bezoek naar bijzondere locaties. Prem, Radekizoen zit op de bus. Prem, is het nou vandaag jouw laatste dag? Ja, goedemorgen Bert. Je uh, laatste dag? Ja. Nou, het is, het is de laatste dag voor mijn bijdrage aan de Nou, Die loopt tot 12 augustus en uh, het is de laatste dag dat ik hier uh, lastig val en stoor met mijn vietendwaardigheden. Maar het groep in Visser is er dan nog. En wat ik erg leuk vind, Deborah Bleckenhorst komt erbij. En uh, dan, dan gaat Deborah dit doen volgende week maandag en dat lijkt me ontzettend leuk. Ja, kunnen we nog één keer lastig vallen met nieuws tussendoor? Nee, Prem, uh, even serieus. Zeg Prem, waar ga je naartoe? Nou Bert, het grappige is, sorry als de verbinding af en toe wegvalt, maar ik ben aan het rijden. Want kijk, jij werkt, maar Lara en uh, Marcel ja. zijn met vakantie. Dus we denken dat heel Nederland met vakantie is. Maar dat is niet zo. Er zijn nog hardwerkende Nederlanders die heel erg belangrijk werk doen. En vandaag dacht ik, laten we gaan kijken naar de mensen die werken. Wie zijn ze, wat doen ze. En ik begin bij de A5. Daarom dat we er ook zo bij moeten zijn. Aan de kant van de weg waar er gewerkt wordt aan verbreding. En dat is werk wat je waar, waar ik wil weten waarom mensen dat in de zomer doen en hoe het is. Dus ik mag de jongensdroom uh, uh, waarmaken. Ik ga straks staan met zo'n oranje flesje en een helm op langs de snelweg. Uh, uh, uh, en ik heb daarom ook, we hebben zelf in het oranje gestoken, zodat de luisteraars van Radio 1 die langsrijden dan massaal nog gaat tuteren wanneer ik bezig ben met mijn bijdrage zodat de technicus Sporheiman helemaal gek wordt. en jij hem straks op wat voor tien helemaal niet meer voor staat. <laughs> Toeteren naar Prem, het is een <gacht> mooie titel. <laughs> hey Prem, veel plezier daar. Tot zo met die. Zo. Bye. Bye. Wij gaan het hebben over Aleppo. De Syrische stad Aleppo is afgelopen dagen het toneel van zware, Ge zware gevechten. Op dit YouTube-filmpje doet een opstandeling verslag. <middels> 24 juli 2012. Strijders houden een helikopter tegen die in Aleppo op mensen schiet, zegt de opstandeling. Vraag is natuurlijk wat je met een mitrailleur tegen een gevechtshelikopter kunt uitrichten. Gisteren zette het Syrische leger voor het eerst ook gevechtsvliegtuigen in om bombardementen uit te voeren naar Theo de Veiter is auteur van een boek over Syrië... en is in, vaak in Damaskus en in Aleppo geweest. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gisteren nog uh, gebeld, uh, begrijp ik, uh, over de situatie in Aleppo met vrienden. Uh, hoe is de situatie? Uh, ja, de situatie is heel erg uh, moeilijk nu. Uh, de stad zit eigenlijk uh, dicht. Dus uh, iedereen blijft thuis uh, uit angst om uh, uh, geraakt te worden. En die vriend die woont helemaal niet ver van het centrum... Uh, en uh, bij hem lagen de, de, de granaatscherven op het balkon. Ja, wordt, er, dus... wordt er vanuit de lucht geschoten... of komen er ook troepen van het Syrische regeringsleger over de grond aan? Uh, ja, nog niet. Hij had het over uh, helikopters. Uh, en hij zag dus dat helikopters de, de wijk uh, waar hij woont... of daar vlakbij uh, beschoten. Ja, en er is geen gewoon leven mogelijk op dit moment in Aleppo? Nee, op het ogenblik niet. De stad zit helemaal dicht... Hij heeft een winkel uh, in het moderne centrum. Daar kan hij op het ogenblik niet naartoe. En dat geldt eigenlijk uh, voor alle uh, mensen uit Aleppo. Wat voor soort strijd wordt er in uh, Aleppo gevoerd door de opstandelingen? Proberen ze de hele stad in handen te krijgen? Ja, dat zeggen ze wel. Uh, en een aantal wijken, met name buitenwijken, uh, hebben ze ook nu uh, in handen.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 tot heel dicht bij het oude centrum zijn gekomen. In feite tot aan de middeleeuwse muren... die het, uh, die het oude historische centrum uh, omringen. En... en dat is echt heel, heel erg dichtbij. Ja, en dat is wel een belangrijk, ook symbolisch uh, gebied om te veroveren. Ja, het is niet alleen symbolisch. Maar naast de oude stad ligt ook meteen uh, het commerciële hart van de stad. Dus het moderne downtown, zeg maar... Uh, en uh, ja, dat heeft niet alleen een symbolische betekening. Daar is bijvoorbeeld ook de Kamer van Koophandel gevestigd... en allerlei andere uh, instellingen, het gouvernementspaleis. Uh, uh, dus dat is echt wel heel erg belangrijk. Ja, en Aleppo, uh, dat is een beetje het economisch kloppend hart van Syrië? Ja, dat is economisch... Uh, ja, Damaskus is ook belangrijk economisch. Ook, en Damaskus is ook militair en bestuurlijk belangrijk... Maar uh, heel veel van de economie is geconcentreerd in uh, Aleppo... en daar zit ook een heel erg belangrijke economische elite... die altijd tot nu toe uh, voor het regime was... en die de laatste maanden eigenlijk uh, weggevlucht is. Dus uh, vluchten vanuit Aleppo heeft een groot internationaal vliegveld... Uh, ja, die zijn ook uh, uh, volgeboekt, dus die vliegen allemaal weg... Die vluchten allemaal weg naar Libanon, met name. Het zijn vaak christenen, maar niet alleen. Ook, ook Soenies. Uh, en dus die zijn al bezig om de stad. Uh, eigenlijk. of die, ja, De laatste maanden waren ze al bezig om de stad te ontvluchten. Yeah. En dat heeft eigenlijk ook de positie van de stad verzwakt. Ja. Ik. Maar ik begrijp eigenlijk van u dat ze ook langzamerhand daardoor. Uh, ook, en ook de mensen die zijn gebleven. Eigenlijk, ja, mag je tegenoverlopen. In ieder geval de andere partij kiezen, de Partij van de Opstandelingen. Ja, ook vaak doen ze dat niet openlijk. En vaak werden ze dan op twee paden. Dus uh, naar buiten toe uh, uh, blijven ze wel uh, voor het regime. Uh, maar aan de andere kant uh, geven ze dan geld aan het uh, vrije Syrische leger of aan andere. Uh, rebellengroepen. Uh, dus ze werden echt op twee paden. Ja. En Aleppo, uh, stel dat, want u, wat u nu beschrijft... is eigenlijk een soort Corillia-oorlog in een stad... maar stel nou dat het inderdaad in handen uh, komt van de opstandelingen... is dat dan uh, belangrijk? Ja, dat zou uh, enorm belangrijk zijn. Uh, en dat het zo ver heeft kunnen komen... is aan één kant ook weer niet zo heel erg verbazend... want de situatie in uh, in Aleppo is het heel anders dan in uh, Damaskus. In Aleppo is het zo dat eigenlijk in het Ommeland, het zeer wijde Ommeland, uh, de aanwezigheid van het leger toch al minimaal is. Eigenlijk is het gebied van Aleppo naar het noorden tot de Turkse grens, uh, ja, is eigenlijk al in handen van het, uh, het Vrije Syrische leger. En hetzelfde geldt voor de streek uh, Ten oosten en ten westen, daar komt al heel snel Idlib... waar ook het verzet is geconcentreerd. Dat is dus een heel andere situatie dan in, dan in Damascus En van daaruit hebben ze dus kunnen opdringen. En wanneer ze inderdaad uh, Aleppo, zeg maar, innemen... Uh, zou dat uh, ja, praktisch het, het, het noorden van uh, Syrië onttrekken aan de controle van het regime? Ja, dus in die zin is het strategisch heel belangrijk. Enorm belangrijk. Ik geloof overigens niet dat het zover komt, want het is een guerillaoorlog. En ja, mochten ze dat innemen, dat is gisteren dan ook gebeurd, uh, dan uh, komt het regime natuurlijk meteen met, uh, uh, met, met zware middelen. En de escalatie van gisteren uh, bijvoorbeeld, het gebruik van. Uh, uh, van uh, die gevechtsvliegtuigen van die helikopters. Of... Ja, van gevechtsvliegtuigen. Dat wijst al in die richting. En nu vanochtend waren er ook weer berichten dat uh, legertroepen vanuit het, uh, vanuit het Noordwesten geconcentreerd worden in, uh, in Aleppo. Dus ik denk eigenlijk dat het niet zo ver komt dat ze de stad werkelijk veroveren. En ik denk ook eigenlijk dat dat niet het directe doel is van de, van de rebellen. Nee, die willen ontregelen en zorgen dat uiteindelijk uh, Assad ten val komt. Ja. Goed, ik dank u wel voor het inzicht, want uh, dat heeft u ons gegeven in uh, Aleppo... en uh, zoals u dat zelf zei, de Ommelanden. Theo de Veiter, dank u wel. Ja, niet te danken. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Eerst Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen Bert. Anker van de euro raakt los, schrijft de Volkskrant. Kredietbeoordeler Moody's, die confronteert Europa... met de beslissende fase waarin de eurocrisis verkeert... Het kan niet worden ontkend dat een Grexit waarschijnlijk is geworden... en dat betekent dat ook de sterkere landen in Europa mogelijk enorme schade leiden. In zijn rubriek De Footnote op dezelfde pagina... relativeert Arnold Grunberg de crisis. Hij gelooft pas dat Wilders Nederland uit de eurozone wil hebben... als Wilders zijn euro's voor dollars, ponden en franken heeft ingewisseld. Mensen gaan zorgvuldiger om, zorgvuldiger om met geld dan met meningen, schrijft hij. Al-Qaeda krijgt een nieuwe rol in het conflict in Syrië... volgens de New York Times. De oppositie ontkent dit. De regering stelt juist dat veel aanslagen... het werk zijn van zelfmoordterroristen. Maar dat klopt niet altijd, schrijft de krant. Volgens de Times dragen steeds meer aanvallen... wel de handtekening van Al-Qaeda. Het gaat om zelfmoordaanslagen waarvan een deel wordt opgeheist... door jihadistische groeperingen. Een klein aantal daarvan is gecreëerd aan Al-Qaeda. Het zou erop wijzen dat Al-Qaeda het conflict probeert te kapen. Er zijn te weinig laboratoria om de grote hoeveelheid asbestmonster... uit Utrecht snel te testen, staat op de site van RTV Utrecht. Er wordt gekeken of buitenlandse laboratorium bij kunnen springen. Vandaag worden overigens wel de uitslagen van de metingen... in het eerste flatblok verwacht. Asbestsector is al jaren een grote chaos, dat schrijft het AD. De krant haalt een rapport uit 2011 van de arbeidsinspectie aan. Daarin werden bij 50 bezochte bedrijven... in totaal 533 overtredingen geconstateerd. De branchevereniging die pleit in de kans zelf voor een externe toezichthouder en minder concurrentie op prijs. De kans dat een crimineel opnieuw de fout ingaat is nauwelijks te voorspellen. Recidieve cijfers, die door rechters veel worden gebruikt, zijn onbetrouwbaar, blijkt uit een publicatie in het British Medical Journal. Trouw schrijft erover. Recidieve tests die kunnen hoogstens iets over een groep zeggen... maar niet gebruikt worden voor individuele zaken. Criminologe Joke Harten die voorspelt in de krant... dat er wel weer een discussie zal oplaaien over de eis van justitie... om bij de verlenging van TBS een recidieve test op te nemen. Voor het eerst... Heeft een Nederlandse rechter bepaald dat schilderijen vals zijn. De volkskrant schrijft over twee doeken van ploegschilder Jan Alting, die nu officieel niet van hem blijken te zijn. Rijdiep en pikt de Luc. Tijdens de rechtszaak werd onder andere aangetoond dat de schilderijen gemaakt waren met verf die pas op de markt kwam nadat de schilder was overleden. Experts vermoeden dat er veel valse kunst wordt verhandeld, maar gedupeerden doen niet graag aangifte ze verkopen het werk liever door. En via de rechter probeert het ministerie van Binnenlandse Zaken... in Groot-Brittannië af te dwingen dat er aanstaande donderdag... niet gestaakt wordt op vliegveld Heathrow. Aangekondigde zaking van grenspersoneel komt slecht uit... Door de, voor de naderende Spelen. Maar volgens de bonden zal de staking weinig overlast veroorzaken. Er zijn nog meer bonden die zich opwinden over de Spelen. De metaalvakbonden in België... die zijn boos dat Laxmi Mittal op donderdag in Londen... de Olympische fakkel mag dragen. Mittal is de sponsor van de Orbit... het reusachtige stalen symbool van de Spelen... in. Londen, maar is ook verantwoordelijk voor 10.000 ontslagen in de metaalindustrie, zeggen de bonden in de standaard. Dat zou slecht ruimen zijn met de Olympische waarden. Dat staat er allemaal in de kranten van vanochtend. We hebben straks nog veel meer nieuws over Syrië. We gaan de actuele situatie opnemen met Bertus Hendricks. We hebben ook nieuws over het instituut Nederlander in Parijs. Daar wordt actie gevoerd om dat te behouden. En we gaan nog even bellen met een raadslid in Utrecht, want er wordt vandaag gedebatteerd.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 Dit is Radio 1.